Drie uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. De gemeente Vlacht wedde heeft de asielzoekers in het tentenkamp in Ter Apel in een noodverordening gesommeerd het kamp te verlaten. Als ze dat niet doen, wordt het kamp ontruimd. Verslaggever Rien Kamer, in de buurt van het tentenkamp, geven de asielzoekers gehoor aan de oproep? Nou, daar lijkt het wel. De politie is uh, zo'n 10 minuten geleden het uh, terrein opgegaan, is naar het einde toegelopen. Je moet je voorstellen, het is, uh, zijn zo'n 50, 60 uh, tentjes, verspreid over een paar honderd meter. En zo langzaam van achteren lopen ze naar voren. De meeste Somaliërs, want daar gaat het om, hebben... Uh... De boodschappentassen bij zich, de koffers, dekbedden en lopen nu terug naar voren. Op dit moment, ik denk zo'n 20, 30, misschien 40 Somaliërs... heffen hun handen omhoog, hun armen omhoog, vuisten gebald, zo gekruist over elkaar. En ze roepen, wij zijn slaven, want wat gaat er gebeuren? Er wordt nu met ze gesproken, jullie mogen vrijwillig het terrein af... Uh, zo niet. Dan staat er een bus van de, de dienst sociale inrichting klaar om ze uh, op te pakken. En dan uh, worden ze op een uh, politiebureau uh, vastgezet. Um, en ja, dat is dus nog even de vraag wat er nu gaat gebeuren. Het was net heel erg rustig. Maar op dit moment staan ze te schreeuwen met hun uh, gebalde vuisten. En is het even afwachten of het inderdaad zo vredig gaat als het tot nu toe leek. Want ik zag bijvoorbeeld ook, nu ook weer, twee politiemensen een van die tentjes uh, aan het opvouwen. Dus uh, het gaat hier... Redelijk rustig. En nu even wat geschreeuw. Maar de verwachting is dat dit tentenkamp over niet al te lange tijd ontruimd zal zijn. Dankjewel voor nu, Rink Kamer. In Pakistan is de arts die de CIA heeft geholpen bij het vinden van Osama Bin Laden... veroordeeld tot een gevangenisstraf van 33 jaar. De arts was aangeklaagd wegens hoog verraad.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 Morgen veel zon, het wordt dan 25 tot 28 graden in het binnenland... en ongeveer 22 graden aan zee. Informatie. De ring A10 West richting Zaanstad. Daar staat voor de Koentunnel 4 kilometer. De A15 Rotterdam richting Gorkum, tussen Papendrecht en Sliedrecht Oost 2. En op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Tussen het knooppunt Rijnsweert en de afrit Dendolder 4 kilometer. Dat heeft te maken met een stilgevallen vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht.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 Eo. Dit is de dag. Elsbeth Grütke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met uh, dit half uur een schets van wat er gebeurt als Griekenland echt failliet gaat. En straks gaat communicatieadviseur Jan Schinkelshoek in onze dag... zijn opinierubriek en appeltjes schillen. Jan, goedemiddag. Goedemiddag. Waar ga jij het over hebben? Ik wil het hebben over de nieuwste mode in de politiek lijsttrekkersverkiezingen. Aha. Iedere partij doet het. eerst de Partij van de Arbeid, toen het CDA, en nu uh, waagt ook GroenLinks zich uh, aan. En nou is mijn vraag, is dat nou meer dan een gil? Waarom doen die partijen dat nou eigenlijk? En misschien nog wel belangrijker, levert zo'n verkiezing nou echt de beste lijsttrekker op? Uh, ik heb zo mijn twijfels. En daarover wil ik graag eens doorpraten met een geharnast voorstander. En dat is Peter Borsma, een staatsrechtdeskundige van D66-huizen. Goed, dat straks. Maar eerst het zwaard van Damocles dat boven Griekenland hangt. Ja, nog steeds staat Griekenland elke dag in het nieuws... omdat het land maar niet uit het moeras komt. Hoe zou het nou gaan als het land echt failliet gaat? Wat zorgt voor het laatste zetje en welke keten van gebeurtenissen treedt dan in werking? Een sombere blik in een troebele toekomst door de bril van een Nederlandse econoom en een Griekse oud -politicus. Luistert u naar een pre-constructie van Maarten Hag en Peter Siebe. Jubilation for the de twee partijen die het grootst zijn geworden... zijn niet tevreden over de afspraken met de EU. Wat voor andere coalitie komt daar met de uiterst links aan boord... die al die afspraken misschien wel in de prullenmand wil gooien? Mijn naam is Rol Beetsma, hoogleraar macro-economie... aan de Universiteit van Amsterdam. Ja, als Griekenland failliet gaat, dat zal waarschijnlijk komen... doordat een nieuwe regering straks aan de macht komt... die niet de voorwaarden wil volgen voor, voor de Europese Unie. De question is whether The in Greece will be willing... We geven het alleen als Griekenland keiharde maatregelen neemt om de economie weer op orde te brengen. En op dat moment zal Europa ook geen extra geld meer in Griekenland steken. Ja, dan is het de facto failliet. Greece bankrupt the country is on the brink of bankruptcy I think they're going to figure out a restructuring but if they don't they go bankrupt the Griekse overheid die zal bepaalde uitgaven niet meer kunnen doen ze zullen bepaalde diensten moeten sluiten zullen de pensioenen rigoureus omlaag gaan mensen die afhankelijk zijn van uitkeringen die zullen dat direct merken uh, wat er ook gaat gebeuren is dat er een bankrun ontstaat ja, het betalingsverkeer dat, dat komt stil te liggen, uh, ze zullen ja, geen geld meer uit de muur kunnen trekken. Dus de Griekse banken die zullen failliet gaan. Oké, mensen, het begonnen. De run op de banken, de economische situatie situation started collapsing. 700 miljoen euro's werd in één dag transferred into German bank accounts. Duizenden gathered outside the parliament in Athens... Determined to hold MP's debating tough new cuts. Ik ben uh, Thanassis Apostolo. Ik was Kamerlid van uh, 1989 tot 2002 voor de PvdA. Ja. Ik kom zelf uit Noordwest-Griekenland, Het is een heel klein dorpje. Mijn familie woont in Athene, al mijn uh, zussen en uh, mijn broer. Als je de, de, de, de dag na de vergiefverklaring, dat dat aangekondigd wordt... Ik denk dat dat een grote schok zal zijn. Daar zul je, denk ik, uh, kunnen zien, in, op grote pleinen, dat er uh, van alle kanten, zowel van rechts en van links, gedemonstreerd zal worden. Waar misschien ook geweld gebruikt gaat worden. The protesters began bombs. Er zijn op dit moment tekenen in Griekenland dat er de extremen aan het groeien zijn. Je weet niet precies wat ze gaan doen in zo'n situatie. De winkels zullen leeg zijn. Ja, De winkels die eh, zeg maar, geïmporteerde goederen verkopen, die zullen leeg raken. Of dat soort goederen worden enorm duur. De kosten van het levensonderhoud zullen in Griekenland enorm stijgen. Dus bijvoorbeeld benzine, eh, olie. Iran halts oil sales twee grote Griekse firms There is no gas at the petrol pumps. In Griekenland gibt er geen benzine meer. Je zult lange rijen voor de benzinestations zien. Eh, maar ook eh, levensmiddelen. Griekenland importeert veel levensmiddelen. Dat zal allemaal eh, heel erg duur worden. Of gewoon niet meer te krijgen. En er zal ongetwijfeld een zwarte markt ontstaan voor heel veel producten die geïmporteerd moeten worden. Dan zullen we rellen gaan zien in Griekenland. Vernielingen in het algemeen. Tegen openbare gebouwen, denk ik, zullen heel veel dingen gebeuren. Plunderingen. Supermarkten die binnengevallen worden door mensen. Het zal onrust zijn. Veel mensen zullen misschien toch de stad verlaten. Ze zullen misschien naar hun eigen dorpen gaan. De werkloosheid is nu bijna 25 procent, dan zal dan, denk ik, eh, razendsnel ook verder omhoog gaan. Ja, ik denk dat zij dan gaan, gaan kijken of op het platteland iets, iets te doen is. Kleine, kleine stukjes land verbouwen. Ze kunnen daar goedkoper leven, omdat de familie elkaar helpt. En de gemeenschappen zijn veel kleiner. Totdat meer eh, licht komt. Griekenland, en ik zeg het live op je show, is bankrupt. En de Europese Unie is going Op de dag dat Griekenland geen geld meer krijgt van de Europese Unie... en de facto failliet gaat, dat betekent niet... dat ze automatisch uit de euro gestoten worden of uit de Europese Unie. Volgens het verdrag van de Europese Unie is dat niet mogelijk. Als je weg wil van de euro en van de Europese Unie... dan moet, dan moet je zelf daartoe besluiten... En ik zie die, dat de Grieken die willen gewoon uit, niet uit de Europese Unie In het Catshuis is vanmorgen het overleg begonnen over extra bezuinigingen. Op de dag dat Griekenland failliet gaat heeft dat uh, direct gevolgen voor de, voor de schatkist. Uh, als je kijkt, de directe steun die wij aan Griekenland hebben... binnen natuurlijk Europees en IMF-verband hebben verschaft aan Griekenland... dat is in de orde van 7, 8 miljard. Dus dat is een gat dat ontstaat binnen onze overheidsfinanciën. Bij het katshuis is verslaggever Ron Vrezen. Ron, uh, zijn ze al binnengekomen? Ja, op de dag dat Griekenland failliet gaat... dan uh, is het best mogelijk dat er, een, dat er opnieuw een akkoord moet worden gesloten. Het is natuurlijk heel lastig om te bezuinigen, zeker al omdat we al in een moeilijke tijd zitten. En daar komt nog eens een keer een bezuiniging overheen. X ...pakket aan bezuinigingen en hervormingen. Maar er zijn nog andere effecten. Bijvoorbeeld via pensioenfondsen, banken, die hebben ook geld in Griekenland uitstaan. Daarnaast ook via de centrale bank, via de ECB. In zijn totaliteit naar schatting een 15 à 20 miljard. Ja, dan gaan ze drachmas drukken. Dan kunnen de banken natuurlijk met de drachmas werken. Ik moet eventjes zeggen dat ik daar niet, niet voor ben, maar er zijn mensen die, die inderdaad zeggen... dat is de enige manier om dat land te redden. En dan kun je ook binnen de Europese Unie natuurlijk blijven met, een, met de drachma. Alleen, de drachma zal zeer ja, gedevalueerd worden. Kijk, en de betekent dat je gewoon goedkoop bent voor export van landbouwgoederen... Wat maakt van een olijfolie een goede olijfolie? Olijven, feta, sinaasappels. Wat, wat dan ook verder Griekenland produceert voor uh, toerisme. Op vakantie naar Griekenland? Dat kan al. Vanaf 175 euro met... De Oezo, vakanties, euh, de scheepsvaart. Daar zullen de prijzen van gaan dalen. Nou, Ik denk dat dat een grote stimulans uh, zal zijn. Ja, daarentegen zal... ...zal voor ons lastiger worden om, te, eh, om zelf te exporteren naar Griekenland. Eh, want Griekenland heeft eigenlijk geen middelen om te importeren. ze onze pindakaas, onze maatjesharing en andere voedselproducten zullen ze eh, niet meer kunnen kopen. Heel veel mensen kopen Nederlandse kaas... Goudse kaas en allerlei andere kazen, maar ook yoghurt en uien en aardappelen enzovoort. Neem grote bedrijven als Unilever, een groot elektronica bedrijf als, als Philips... Dat zal natuurlijk moeilijker kunnen exporteren naar Griekenland. Dat zal inderdaad veel minder worden, want ze zullen dan gedwongen zijn om de eigen productie op te houden. Op zichzelf is dat weer goed voor de ontwikkeling van het land. Dat is een, een scenario dat op lange termijn wellicht ook de redding van het land is. Maar om op de langere termijn enige, zeg maar, enig licht aan het eind van de tunnel te hebben... dan betekent dat Griekenland een aantal hervormingen moet doorvoeren. Privatiseren van, van overheidsbedrijven. Prijzen moeten dalen, lonen moeten dalen, zodat ze weer concurrerend worden. Er moet ook iets gedaan worden aan de corruptie in het land. Er moet iets gedaan worden aan de belastingmoraal... Ik zie dat niet uh, helemaal op dit moment. Ik, ik ben een beetje teleurgesteld ook op uh, de jongere generatie. De meeste mensen die zoeken de makkelijkste weg, emigreren. De mensen die capaciteiten hebben, die blijven niet in het land. De kosten van deze crisis die treffen vooral de gewone Grieken. Terwijl een elite uh, in staat is om zijn uh, middelen in veiligheid te brengen. En het, het ondermijnt dus in feite de... Het publieke support voor het nemen van de maatregelen die nodig zijn om Griekenland er, over, er bovenop te helpen. Er moet een beweging komen vanuit de bevolking zelf om de veranderingen te, te bewerkstelligen. Dat zie ik helaas op dit moment nog niet, maar misschien komt dat nog. Ik hou mijn hart een beetje vast. We hebben nu al gezien dat er grote rellen zijn, in zijn geweest in Griekenland. Als de zaak nog erger wordt, dan kan dat ook alleen maar erger worden. Een pre-constructie van wat er gaat gebeuren als Griekenland echt failliet gaat. Praten we praten over met Martin van Vliet, econoom en Griekenland-specialist bij de ING-Bank. Goedemiddag meneer Van Vliet. Goedemiddag. Ja, is dat een heel waarschijnlijk scenario wat wij net schetsten? Uh, nou ja, dat, dat Griekenland failliet uh, kan gaan, dat is denk ik wel een, een, een waarschijnlijk scenario. Alleen in het geschetste scenario... Uh, er wordt er nog vooruit gegaan hè, dat Griekenland uh, in de euro zou kunnen blijven? Uh, nou ja, het levert wel heel veel problemen op. Hè. De overheid komt in acute geldnood, banken gaan failliet. Uh, maar op het moment dat Griekenland failliet zou gaan en in de euro zou blijven, en dus geen oude munt introduceert, ja, dan doe je niks af van dat kernprobleem van die economie. Het gebrek aan concurrentiekracht, daar werd ook al over gesproken. Mm -hmm. uh, dus in mijn optiek denk ik, zou het uh, waarschijnlijker zijn dat als Griekenland failliet zou gaan, ja, dat ze dan ook waarschijnlijk uit de euro stappen en een nee. oude munt herintroduceren. Ja. Maar ja, dat zal ook geen pretje zijn. Nee, want dat, dat zei meneer Apostolou wel... He, in, in deze reportage, de, ja. dat de me dan weer gedrukt gaat worden en dat dan dus... een aantal Griekse producten goedkoper worden voor ja. ons. Maar dat het voor de Grieken wel heel moeilijk wordt... om onze producten te blijven, blijven kopen. Um, het ja. uh, scenario wat wij schetsen begon bij uh, de verkiezingen. Met de verkiezingswinst en regeringsdeelname... van anti-Europese partijen. En nou dan gaan de Grieken 17 juni naar de stembus. Um, is dat ook waarschijnlijk... dat dat dan de reden zal zijn voor Europa... om te zeggen, nou, dan stoppen we ermee? Nou ja, dat is natuurlijk wel een beetje wat er nu dreigt. Uh, er zijn bestaande afspraken en de partijen die het vooral goed doen... die willen heronderhandelen over de afspraken. En uh, ja, de vraag is uiteindelijk natuurlijk wie aan het kortste eind gaat trekken. Uh, wat ik als een reëel scenario zie is dat uh, er na de verkiezingsuitslagen... geprobeerd zal worden... om uh, opnieuw te onderhandelen met Europa. Dat Europa toch misschien wat gaat concessies gaat doen. Dat er wat geld uit de structuurfondsen in Griekenland wordt geïnvesteerd. Maar goed, dat de nieuwe regering toch schorvoetend uh, bestaande afspraken zal moeten respecteren. Dat is een beetje de uitkomst die ik, die ik verwacht. Kijk, mocht het valikant misgaan, dan denk ik toch dat ze uit de euro zullen gaan stappen, omdat ze dan ja, dat gebrek aan concurrentiekracht in één keer kunnen gaan verbeteren. Maar ja, het herintroduceren van je oude munt, dat zal heel erg lastig zijn hoor. Ja, nou hebben we als voorbeeld Argentinië. Rond 2000 ging dat land van Daarna is het land het weer is het langzaam opkrabbelen. Is dat een scenario wat Griekenland zou kunnen volgen? Dat zou kunnen, maar ja, Griekenland is toch geen Argentinië. Want uh, er, zijn, er zijn twee belangrijke verschillen. In Argentinië, daar hadden ze de oude munt nog, hè, de peso. Uh, die was de, de waarde daarvan was vastgekoppeld aan de waarde van de Amerikaanse dollar. En die koppeling die lieten ze los, hè, waardoor de peso... De in daalde en Argentijnse exportproducten flink goedkoper werden. Nou, mm -hmm. Griekenland die moet een nieuwe munt invoeren en ja, dat gaat niet vanzelf als ik de experts mag geloven, uh, het herintroduceren in het financiële systeem van een nieuwe munt. Ja. Uh, het tweede belangrijke verschil is dat Argentinië, die kwam er ook deels bovenop dankzij de grondstoffenhoos. Hè. De Argentijnse export, die drijft op landbouwproducten en fabricaten met een belangrijke grondstofcomponent. En Griekenland ja veel minder. Ze hebben wel wat landbouwproducten, maar ze moeten het ook vooral hebben van toerisme en scheepvaart en, en hopelijk in de toekomst zonne-energie. Dus op basis van die twee verschillen denk ik dat de chaos op korte termijn in Griekenland misschien wel veel groter zou kunnen zijn als ze uit de euro stappen. Dus daarom hoop ik dat als ze uit de euro stappen, dat ze toch geholpen zullen worden door de EU en het IMF. Goed, nou hartelijk dank Martin van Vliet, econoom en Griekenland Specialist bij de ING Bank. En we zullen afwachten ja, of gaan. onze preconstructie inderdaad gaat uitkomen.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 names in black money in our pockets jody moon wie schildert vandaag ons appeltje Vandaag is dat communicatieadviseur Jan Schinkelshoek. Jan, jij wilt gaan hebben over lijsttrekkersverkiezingen. Vind je dat ook zo leuk? Uh, ja, ik, verga <laughs> ik vergaat me eraan, maar ik vraag me wel af uh, waar het allemaal toe dient. He, het, het is mode. Alle politieke partijen zijn in, in, in de ban van die dingen. Ook, mijn eigen partij, het ja. CDA. Uh, en dat levert. Ik geef het direct toe boeiende, saaie en soms zelfs aandoenlijke beelden op. En ik voel me net alsof ik op een soort kermis rondloop, veel volksvermaak. En nogal wat mensen, ook ik dus vergraap me eraan. Maar, maar waarom gebeurt het eigenlijk? Vraag ik me eigenlijk af als ik naar al die beelden kijk. Waarom beginnen al die partijen aan die, aan die, aan die ja, het lijkt wel heel erg politieke schoonheidswedstrijden. Mm -hmm. Kijk, op het, op het oog ziet het natuurlijk heel erg democratisch uit. Ja. En daar is iedereen voor. Maar levert dat nou ook de beste lijsttrekker, de politiek leider op? Is iemand die er, die er aardig uitziet, die goed van de tong gesneden is... die prima op televisie overkomt en weet ik al wat niet meer... is zo iemand ook een goed politicus? Iemand die, die zich in de Tweede Kamer straks staande weet te houden? Iemand die kennis van zaken heeft? Iemand ja. die desnoods eventueel minister-president kan spelen? Allemaal vragen bij jou. En, ja. en, en met wie wil jij die bespreken? Nou... Uh, ik, weet, ik ken iemand, uh, Peter Bootsma, die is daar een uh, groot, groot voorstander van. Hij behoort tot een heel ander politieke partij als ik, D66. D66 ja. Nou, die gelooft in dat soort nieuwigheden. Uh, uh, je wou nieuwe, bijna onzin zeggen, maar je zei nee, het niet. Nee, nee, nee, nieuwigheden. <laughs> <Okay>. <laughs> die gelooft in dat soort nieuwigheden. En nou, dat leek me leuk om daar nou eens met hem okay. over te praten. Hij, ik, ik, ken hem, ik heb het niet met hem over gesproken, maar ik vind het boeiend... om eens te kijken hoe hij daar nu tegenaan kijkt. Oké, okay. nou, meneer Bootsma, van harte welkom. Campagnes, ja, u wel. bent u bent, u bent ook vicevoorzitter van D66 in Leiden... De lijsttrekkersverkiezingen, ja. zegt Jan Schenkelshoek, ik heb daar zo mijn twijfels over. Hoe, hoe kijkt u er tegenaan? Nou, uh, tegenwoordig lijkt het eerder de norm dat je een lijsttrekkersverkiezing hebt dan uh, dat dat de uitzondering is. Uh, mijn eigen partij is inderdaad één die dat al van oudsher doet. Wij kennen eigenlijk niet anders. En laatstelijk zijn eigenlijk de PvdA en het CDA uh, als laatste daar ook bij aangehaakt. En dan zegt Jan Schenkelshoek, ja, het is eigenlijk een soort beauty contest. Maar bijvoorbeeld bij zijn eigen in het CDA, heb je toch wel degelijk in die debatten uh, een goede indruk kunnen krijgen van de stijl uh, van uh, leiderschap van elk van de zes kandidaten. Ik vond overigens dat Sibyl van Asma-Buma inderdaad uh, ook het meest ontspannen, uh, de meest ontspannen indruk maakte in die laatste verkiezingen. Nou, dat is niet onbelangrijk, want een politiek leider kan laat op die manier zien dat hij ontspannen is. Een debat over de inhoud de koers van de partij volgen, dat doen ze natuurlijk niet, want het is gevaarlijk eh, om dat in het openheid uit te vechten. Dat gebeurt bij alle partijen in Kamers waar het niet eh, een camera. Eh op uh, staat. Ja. En ja, als het niet goed gaat bij partijen, dan hebben ze dat toch echt aan zichzelf te wijten. Ja. Daar is gewoon niet het laatste tragisch voorbeeld van. Oké, okay, Jan, het is dus meer dan een beauty contest. Ja, daar ben ik nog niet, niet van overtuigd. legt leg uit dat het gebeurt. Maar de kernvraag is nu: is, is, is, levert meer democratie, want daar hebben we het over, Nou, ook betere democratie op? En op die vraag, daar lopen we toch een beetje omheen. Ik heb het gevoel dat, dat bij verschijnselen iemand aardig overkomt, charmant is, uh, is, Iemand van Haas met Buma die het inderdaad uh, geestig gedaan heeft, uh, of dat, dat soort bijverschijnselen een hoofdrol uh, gaat spelen. De kernvraag is, lijkt me, wordt de politiek er nou beter van? Meneer Bousma. Um, ik, ik vind van wel, als je het vergelijkt met de laatste keer dat het CDA een leider uh, koos, dat was uh, in 2010 de nacht meteen volgend op de val van het kabinet, toen uh, men meteen besloot het moet balken en de weer worden, daar kwam geen... ...kiezen uh, of zelfs maar een lid van het CDA aan te pas En de manier waarop macht zich organiseert... Uh, ...kennelijk realiseert ook het cda nu van... ...ja, je kunt dat gewoon niet meer doen op die ouderwetse manier dus ...daar moeten leden ook gewoon iets over te zeggen hebben. Je, uh, je ziet overigens ook dat dat heel positief onthaald wordt in de media. Uh, die vinden dat eigenlijk uh, heel leuk... ...en geven ook alle aandacht aan zo'n strijd. En ook, uh, ik, heb, ik ken ook een aantal leden van het CDA... ...daar heeft niemand van gezegd, wat vervelend nou... Uh, uh, doet het partij dat normaal gewoon binnen de Kamers zoals ze dat tot 2010 ook uh, gedaan hebben. Ja. Dus de leden, uh, die, die zijn toch ook belangrijk, want dat zijn er niet meer zoveel bij alle politieke partijen. Die, uh, het is echt ja. helemaal niet meer dus die, nee. die daar over te zeggen. Dus u zegt het zijn louter voordelen, voor meneer Bootsma. Nou, Jan Schrikkelshoek. Nou, mag ik, dan, mag ik dan nou, op de voorhand, ik zal die overdrijven, drie nadelen noemen. Eén, politiek uh, verwoord. Uh, op, op deze manier steeds meer tot amusement. Het gaat steeds meer om personen en steeds minder om pro programma's. Je ziet uh, allerlei uh, politici, die onderling helemaal niet zo geweldig veel verschillen... zich in bochten wringen uh, om toch maar aardig over te komen. Vroeger noemden we dat al niet misprijzend Amerikanisering van de politiek. Ja, twee. twee. Uh, Zo'n rechtstreeks gekozen leider, want hij wordt rechtstreeks gekozen, krijgt veel macht. Misschien wel te veel. Zeker als je geen tegenmacht organiseert. Want gaat hij of zij bij alle partijen niet te veel de baas spelen? Is dat dan wel democratisch? Ja, en drie? En drie, vooruit. Laten we het ook beperken. Zo'n zo lijsttrekkersverkiezing heeft steeds meer de neiging... Om, opge om, om opgetuigde campagnes te produceren. Het gaat steeds professioneler worden. Het gaat uitgroeien tot allerlei grote campagnes. Dat kost geld. De kandidaten moeten op zoek naar sponsoren. En in Amerika zie je waar dat toe kan leiden. Grote afhankelijkheid van geldschieters, kortom... Ik zeg niet dat het allemaal in Nederland gaat gebeuren... maar er zijn toch een paar nadelen waar vind ik met elkaar... Serieus over moet praten. Ja. Voordat je al te enthousiast roept. wat mooi, wat democratisch. Kortom, laten we er gewoon een serieus debat over openen. Nou, Oké, okay. meneer weer weerlegt u deze drie punten even in één minuut, graag. <totstuken> um, nou, uh, op het eerste punt van de heer Schinkelzoek. Politiek gaat al lang niet meer uh, alleen over de inhoud. Uh, de ja. presentatie is gewoon ook steeds belangrijker. Ja. Het is een illusie om eraan houden dat het nog wel het geval uh, zou uh, het zijn. Moet het moet nog steeds slechter worden. Het, ja, het ga... tweede punt. Een uh, uh, tegenmacht uh, die er zou uh, Ja, een die niet ineens belangrijker omdat hij uh, democratisch gekozen uh, is. Uh, de, de, de, de Van hans zal dezelfde status in het CDA hebben... als de partijleiders hiervoor die niet-democratisch gekozen waren. En wat dat geld betreft... Uh, Zelfs bij het CDA was de regel volgens mij dat ze alleen uit eigen zak... wat geld bij mochten leggen. En dat was een uiteraard bescheiden bijdrage. Ik geloof 2000 euro per kandidaat, waar het partijbestuur dan nog toekijkt. Dus dat viel ook dus nog wel mee. Dat valt mee. allemaal van mee, volgens ja. mij. Nou, Jan Schinkel, zoek aan jou dan uh, het laatste woord. Het gaat er niet om of het, of het nu allemaal... dit is nu allemaal heel netjes en heel goed gegaan... maar het gaat om een, of je een, een trend in ontwikkeling zet... waar je zegt van, is dat nou wel zo democratisch als het lijkt? En ik heb per saldo meer vertrouwen in iemand die... Uh, in een partij is opgegroeid, die daar gepokt en gemazeld is, die de ja. bij van spreken folders heeft uitgedeeld, affiches heeft opgeplakt. waarvan ik weet. Dat heeft Van Haas met Buur uh, vast ook, uh, uh, denk uh, ik. Nee, ja, nee, nee, ja, maar, ja, maar hij zou hebben kunnen weggestemd door totaal anderen. Het gaat niet om een of tegen Van Haas met Buma. Het gaat niet tegen voor of tegen Hans van ja, Milo. Het nee, gaat erom dat er iemand. Het gaat erom dat er iemand. iemand... Partij, er dan toch... dan dat, uh... Nee, nee, nee. Het gaat erom dat uiteindelijk ja. het, het, uh, iemand naar, boor, okay. naar voren kan komen die. Uh, nou ja, die schoonheid zet winnen En het is de vraag of je daarover na zou moeten denken. Ik Goed. heb meer vertrouwen in iemand die uh, gepokt en gemazeld is ja. in een partij. Ja, is helder. Dankjewel. je wel, Jan Schinkelshoek En ook hartelijk dank aan Peter Bootsma voor het uh, meedoen aan dit appeltje. Dit is het einde van Dit is de Dag. Kijkt u nog eens even op de website ditistedag.nu. En na het nieuws van half vier, Ger Jochems en Blok met de Villa. Ger, goedemiddag. Hallo Elsbeth. Uh, bij ons te gast de Servische politiek filosoof Ivana Ivkovic. Woont al twintig jaar in Nederland. We praten met haar over de politieke omwenteling door de presidentsverkiezingen in Servië zondag. Je zou bijna vergeten door het politiek geweld in Europa en het Midden-Oosten dat er dan ook nog zoiets is als een probleem aan onze oostgrens. Nou ja, liever die van Polen geloof ik. Uh, de populist en nationalist Nikolic is sinds zondag aan de macht. De vraag is, komt het EU-lidmaatschap hierdoor in gevaar? Wat zijn daar de economische gevolgen dan weer van? Zijn eerste politieke daad is overigens een bezoek aan Poetin van Rusland. En hoe zal hij trouwens het autonome Kosovo gaan bejegenen? Allemaal vragen. En wat doet het alles met haar persoonlijk, met Ivana Ivkovic? En wat betekent het alles voor de toekomst van het Servische volk? Dat straks. Nu is het nieuws met Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal.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 De asielzoekers in het tentenkamp in Ter Apel beginnen het kamp vrijwillig te verlaten. Ze besloten daartoe nadat de gemeente Vlachtwedde... in een noodverordening had aangekondigd dat ze verwijderd zouden worden. Er is inmiddels veel politie bij het protestkamp. In het kamp zitten nog voornamelijk Somaliërs en Iraniërs, die zijn uitgeprocedeerd. De meeste Iraakse asielzoekers hadden vanochtend het tentenkamp al verlaten. En de Pakistanse arts, die de CIA heeft geholpen bij het vinden van Osama Bin Laden... heeft in Pakistan 33 jaar celstraf gekregen.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 De eerste files van de avondspits zijn onlangs begonnen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Eenbrugge en Amersfoort Noord 2 kilometer. De A9 Amstelveen richting Diemen, tussen Oudekerk aan de Amstel en het knooppunt Holendrecht 2. De A10, A10, sorry, de ring A10 West richting Zaanstad, voor de Koentunnel 3 kilometer. De A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen het knooppunt Kleinpolderplein en Bresseplein 2. De A28 Utrecht richting Amersfoort tussen het knooppunt Rijsweert en de afrit Den Dolder, 4 kilometer. Dit heeft te maken met een stilgevallen vrachtwagen. De rechte rijstok is daar dicht. En dan de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen de afrit Hoenderlo en het knooppunt Waterberg 2 kilometer. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesso Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Tot half vijf bij u hier op Radio 1. De regeringsleiders van de Europese Unie dineren vanavond gezamenlijk in Brussel... in de hoop al etend en drinkend de oplossing voor de crisis uit de hoge hoed te toveren. Na vier uur een bescheiden voorafje in ons Euroforum vanuit Straatsburg. En daarvoor praten we over Servië. Het land is inmiddels voorzichtig kandidaat om toe te treden tot diezelfde Europese Unie. Maar zondag werd er een nieuwe president gekozen daar. De nationalist Tomislav Nikolic. En waar wil die heen met zijn land? En kunstcentrum De Appel in Amsterdam is een van de weinigen die geen financiële dreun krijgt in de plannen van de Raad voor Cultuur. Vanochtend opende Prinses Maxima het nieuwe pand van de Kunststichting. En natuurlijk stond onze cultuurredacteur Anton de Goede met zijn neus helemaal vooraan. Wilt u reageren, doe dat via onze site vilavpro.nl. Dit is Radio 1, Vila VPRO. Diederik Samson, partijleider van de Partij van de Arbeid... die heeft iets gedaan wat de meeste partijleiders zo vlak voor de verkiezingen nooit doen. Namelijk een voorkeur uitspreken met wie hij een coalitie zou willen aangaan. Hij constateert in Blad Elsevier dat D66 en GroenLinks naar rechts zijn opgeschoven. En zegt hij dus vervolgens... dan zoek ik net zo lief verbinding met de SP. Dat is al heel leuk, uh, uh, Max van Wezel, politiek communist van Vrij Nederland. Uh, die, deze openheid. Maar is het verstandig? Is het wijsheid? Nou, ik vind het niet helemaal nieuws trouwens, Ger. Oh. Ik begrijp dat Elsevier dat uh, groot naar buiten heeft gebracht. Maar hij heeft eigenlijk hetzelfde gezegd... tijdens die lijsttrekkersrace in de PvdA een paar maanden geleden. Daar heeft hij ook steeds gezegd van... ik droom van een kabinet van PvdA, CDA en SP. En toen noemde hij af en toe GroenLinks er nog bij. Maar goed, die hebben nu hommelers met elkaar, dat is duidelijk. Uh, maar hij heeft dat, het is eigenlijk heel consistent. Jawel, maar... maar hij is nu partijleider. En hij constateert, en hij serveert eigenlijk D66... Deze en groe links af en gooit zich eigenlijk totaal in de armen van de SP. Dat is toch het verschil dan? Nou ja, kijk, de PvdA Je de, uh, kunt ook nog aan een ander geluid denken. Hans Pekman, de nieuwe partijvoorzitter, die ook al uh, een paar keer heeft gezegd uh, mijn hart gaat eerder uit naar zo'n ja. Sorry, Centrum-links-kabinet, waar, ja. waar ook de SP aan meedoet. Ik, ik wil af van iedere flirt met Paars, iedere flirt met de jaren negentig. Uh, iedere herinnering aan de tijd van uh, de barre tijden... inmiddels van Wim Kok en mm -hmm. Wouter Bos. Uh, de PvdA neemt heel snel afscheid van iedere vorm van... Uh, geflirt met vrije marktwerking, met liberalisme. en uh, Ja, dan stoot je ook D66 en GroenLinks af. Dus ze doen een beetje hetzelfde eigenlijk? Of hij doet een beetje hetzelfde als uh, de voorzitter van de SP? Jan Marijnissen afgelopen weekend heeft gedaan. Die ook nogal hard de deur richting GroenLinks in elk geval dichtgooide. En zei, die partij is absoluut niet links meer. Daar hoeven we, daar hoeven we niet meer om te kijken. Ja, hij heeft dat later weer recht gezet dat hij die helemaal zo bedoeld had, maar ah, ja, zo gaan die dingen. Uh, je zegt wel eens wat in het weekend. Uh, maar nee, nee, kijk, er, er is wel iets gaande natuurlijk. Uh, tussen SP en, uh, en PvdA. Wat PvdA betreft, komt dat ook omdat ze uh, ongelooflijk veel kiezers, uh, vooral onder de lager en middelbaar opgeleide in Nederland, verloren hebben aan de SP. Het was mm -hmm. voor een deel ook aan Wilders. En uh, Wild, ik denk dat, dat de strategie van, uh, van van Hans Peckman en Diederik Samson is, wil de PvdA ooit weer een factor worden... dan zullen ze gewoon uh, eerst een heleboel van die kiezers, die lager opgeleide kiezers... terug moeten veroveren op Wilders en Roemer. Er is natuurlijk best een heel echt groot verschil tussen Partij van de Arbeid en SP en dat is Europa. Ja, daar zal de Partij van de Arbeid duidelijk. toch niet snel een zwaai maken. En daar kan je elkaar niet echt makkelijk vinden. Nee, maar de PvdA is wel bezig uh, afscheid te nemen van dingen als marktwerking in de zorg. Uh, de, de, ja. de, dan kom je erg dicht in de buurt van de SP. Want De SP is natuurlijk de partij die altijd alles in Nederland voor neoliberalisme heeft uitgescholden. En daar komt de PvdA nu behoorlijk dicht in de buurt. Ja, Is hiermee echt definitief afscheid gelomen van paars of als je de naar de verkiezingen uitslagen van 12 september kijkt, ja, moet je alles toch weer openlaten. Nou, kijk, ik zie dit eerder als electorale strategie van Diederik Samson. Eigenlijk ja. doet hij hetzelfde wat CDA en VVD met Wilders hebben gedaan. Ja. Er, er komt opeens een partij op die sprekend op jou lijkt, maar zich allemaal wat radicaler uitdrukt. En door je tegen die partij aan te vleien, door te zeggen van... Goh, wat zijn we toch uh, verliefd op elkaar, hoop je dat die stemmers weer bij jou terugkomen. Ja. En eigenlijk, kijk, een linkse regering in Nederland, daar heb je toch veel meer partijen dan alleen maar de SP en de PvdA ja. nodig. Oké, okay, Max van Wee. Hartelijk dank. We snappen weer hoe het in elkaar zit. Goedemiddag. Ja, ja. Goed uitgelegd. Hoi. Tijd voor de radiocomedie Geluid loopt. Geschreven door Chris Baiema en Jan-Jaap van der Bouw. Dagelijks hoort u het wel en wee van de redactie van het fictieve radioprogramma Focus. En vandaag moet die redactie op zoek naar nieuw talent. Geluid loopt. Een blik achter de schermen van het culturele radioprogramma Focus.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 Ja, gaan. ik lees geen mails meer. Ik, ik zit op Facebook. Lisbeth, jij stuurt wel vier mails op een dag. En dan ook nog eens over van alles en nog. Wat zijn die talloze vergaderingen hier niet voldoende? En ik heb WhatsApp. Dat is gratis. Bovendien heb we, heel snel. hebben we het in dit soort vergaderingen de hele tijd over mails... en allerlei misverstanden die daaromheen hangen. Het lijkt me overbodig. Als je, als je het mij gewoon vraagt, ben ik sneller, Lisbeth. Eliane, ken jij nog jong talent? Hm? Meneer Vralf? Ja, die heeft een geëngageerd cabaret-ensemble. Dan ga jij daar een reportage over maken. Hè? Chris doet op de reportage. Oh. En nu Eliane. Ja, doe ik. Maar dan gaat ze door. Hoop ik wel een verrassende draai eraan geven. Uh, ze zit naast je, Chris. Want dat verwachten de mensen dus wel, de luisteraars van Focus... Dat het een gewoon interview is, maar dan net even anders. Disco oh, discobolen met Janine Jansen. Dat was dat als invalshoek verrassend, maar ze ging opeens heel moeilijk door. Ja, omdat ze die loodzware ballen niet wilde gooien. Met twee handen rollen, dat kan niet. Dat hoor je op de radio. Heel gek, hè, dat ze met de handen niet in de gaten wilde. Nee, het duurde wel 15 seconden voordat zo'n bal überhaupt bij de pinnen was. Ja, pin, hè? Maar misschien kwam dat Kegels? van die handen en die gaten. Vooral omdat ze de rest van haar leven nog gewoon viool wil kunnen ze spelen. Ze liep over de lijn, dat ook. Ja, maar ze heeft wel gewonnen. Ja, maar dat was beginnersgeluk. Zo zou ik in ieder geval niet zeven strikes nou. gooien heen. Zeven even strikes! Een iets Henk, wat op een vergadering lijkt. Eliane gaat dus op pad naar. Cabaret Ensemble Steen in de, de, vijver. En oh, oh. In de vijver. En maakt een korte oh. reportage: Ensemble. Aan de slag. Wat wij doen is improftheater, maar dan met vaste teksten, dus helemaal uitgeschreven. Ja, Maar je bent nu in je eentje. Komen de anderen zo ook nog? Er zijn wat leden uitgestapt de laatste tijd. Uh, jullie waren toch met z'n vijven? Ja, Steen in de Vijver is nu een sologroep. Sologroep. Goed, wat is cabaret ensemble Steen in de Vijver? Ja? Leuk dat je het vraagt. Ah. Het is cabaret Ivo de Wijs, mits lurelei, mits Cabaret Boomerang, miet Boomerang? Jules de Korte, miet Sophie's Choice. Maar uh, Sophie's Choice, dat is toch een Amerikaanse film? En wat voor een, hè? Dat je bij een concentratiekamp uit de trein stapt en moet kiezen welk kind je wil meenemen. Uh, uh, en hoe zit die miet Sophie's Choice dan precies in jouw of jullie uh, programma? Het liedje Keuzestress. Kiezen, kiezen, dat is altijd wat verliezen. Je keuze, keuze, je keuze, keuze, zet je vast. Keuze stress, keuze stress. Keuze. Jij loopt maar te Twitter. Van wat je van Gordon vindt. Maar in de derde wereld huilt een moeder om haar en twee, tweet, twee, twee. Very, very, bra, met iedereen. Very, very, nooit alleen. Very, very, ga maar lekker mingelen. Very, very, mingelen. Very, very, mingelen. Ik heb kanker. Of nee, ik niet. Han. Uh, dit is een nummer over mijn vader. Even kijken. Hoor. Ik heb kanker. Uh, nummer Kieterpaal. Nummer kiet op. Nummer kiet op. Nummer kiet op. Nummer Check ons op Facebook, nummer kiet op. En dan is dit natuurlijk nog zonder publiek. Ja. Um, wat willen jullie met dit programma bereiken? De manier waarop Veldhuis en Kempergeld hebben gemaakt, zo willen wij het ook. Want jij of jullie snijden uh, heel veel diverse onderwerpen aan, ook qua standpunt. dan. is uh, dus gewoon even uitvinden wat het publiek precies van ons wil, natuurlijk. Ach, ja. En dan ben ik natuurlijk Remco Kemper van Veldhuis en Kemper. Oh, maar dat is toch een duo en jullie zijn in je eentje. En wacht, ik ben, Rem, ik ben, ik ben Remco en die heet Veldhuis. Richard heet Kemper. Want het is Remco Kampert. En ja. dus niet Remco Kemper, ja, maar... maar Remco Veldhuis. Schat, uh, je, jij bent nog maar in je eentje. Dus dan mag je toch zelf bepalen wie je bent. En ben je toch gewoon Remco of Richard, Ralf? Maar ik ben toch niet blond? Ik ben toch geen Richard? Ralf. Zou je misschien die recorder even uit willen zetten? Maar lieve schat. Dank je. Uh... Weet je... Ik vind het niet leuk om te zeggen, maar ik stap eruit. En hoe ging het? Mm, cabaret Ensemble, Steen in de vijver is uit elkaar. Tot zover voor vandaag. En morgen moet de redactie leren om gasten af te bellen. En daarom gaat Chris Miga Wertheim afbellen. Precies. En we gaan al onze gasten nog eens kritisch onder de loep nemen. Aaf, Brand, Korstjes, Chris. Ja, we dachten dat ze tafeldaan bij DWDD was... maar ja. dat is ze dus helemaal niet meer. En bovendien schrijft ze alleen nog maar columns over de kinderen. Nou, precies. Eliane, die ga jij afbellen. Oh, lijkt me prima. En wilt u de serie als podcast downloaden? Dat kan via onze site, vilavpro.nl. We gaan het hebben over Servië, het land op de Balkan. Ruim 7 miljoen Serviërs kozen zondag een nieuwe president. Tomaslav Nikolic heet hij... En hij is anders dan zijn voorganger een nationalist en populist... bij wie Servië voor alles gaat. Servië eerst, first en last. Enkele weken geleden won zijn partij ook al de parlementaire verkiezingen. Servië met een oorlogsverleden, gevolgd door chaotische opbouwjaren. Hoe ziet de toekomst eruit? Hoe zit het met de kansen om tot de EU toe te treden? Wat zijn de dromen van het volk? Ivana Ivkovic, welkom. bent maar geboren... Hallo, je bent geboren in Servië, 20 jaar geleden om, in Belgrado, ja. 20 jaar geleden zo beetje kwam u als student naar Nederland. U bent politiek filosoof en bezig met het promoveren aan de Universiteit van Tilburg. U bent net terug uit Belgrado, de hoofdstad van Servië. Zo kort na de verkiezingen van zondag, hoe is daar de stemming? Is men opgetogen over het resultaat? Of... Nee, ik, uh, ik heb vooral teleurgestelde mensen gezien... die niet langer geïnteresseerd zijn in de politiek... en die. Een enorme wantrouwen hebben in politici. Ik denk ook dat uh, president Tadic... de zittende president... Mm -hmm. uh, de presidentsverkiezingen heeft verloren... omdat zijn eigen kiezers niet zijn komen opdagen. En Omkoms niet zozeer de... omdat, omdat deze uh, uh, Nicolich... echt met een denderende meerderheid gewonnen nee, heeft. Nee, die runt al vierde keer voor de president. De laatste keer was het ook tegen Tadic... en dat was een nipt verschil... van fracties van een procent. En uh, nu is het ook uh, ja, geen groot verschil. 50 en 47. Ja. Dus hij heeft niet echt een groot mandaat. In en ik heb niet het idee dat Nikolic nu veel meer stemmen heeft getrokken. Nee. Maar zijn, ik heb heel veel mensen in België doorgehoord de afgelopen week die zeggen: Ja, ik ga niet stemmen. Nee. Want dat maakt toch helemaal niet uit. En zijn dus... allemaal dieven en dan, dan komt een hele tirade. Ja. Dus hij uh, heeft de, de teleurstelling en zo... wantrouwen is echt enorm. Ja, dus het is, ook, het is niet zo dat Tadic echt verloren heeft of dat Nikolic echt gewonnen heeft. Het is gewoon de totale weerzin en apathie eigenlijk onder het volk. Ja, politiek. en een gebrek aan een, een krachtig politiek programma van wie dan ook. Ja, zegt die Nikoliets toch even dan, want hij is nu president en dat is daarna nou toch de politieke feiten. Wat is dat voor een man? Wat, wat we daarvan weten is. Uh, hij was uh, vicepremier onder Milosevic tijdens de Balkanoorlog. Wat is het verder voor iemand? Hij was tweede man geweest van de partij van Sessen. Mm -hmm. uh, Sessen zit nu in Den Haag, bij het Haagse tribunaal. Bij het tribunaal ja. Van beschuldigd van aanzetten tot ja. Uh, haat. Ja, niet van oorlogsmisdaden, aanzetten tot haat. Oh, Oké. Okay. Dus um, en dat was een nationalistische partij. Hm. Uh, Nikolic heeft uh, in 2008 afstand van Sessie genomen. En ook eigenlijk van die nationalistische agenda. Hm. Um, en nou ja, het is maar de vraag waarom dat precies is gegaan. En of dat echt is? Nou ja... Dat is altijd de vraag bij dit soort partijen. Hè? Zijn ze wolf in schaapskleren? Zijn ze eigenlijk ideologisch veel erger dan dat ze zich verkopen? Of maar, zijn ze eigenlijk meer ideologisch leeg? Want toen hij zich, en gaat het puur om macht? Ja, dat ja, dat is toen hij zich afscheiden, waar, waar kwam hij dan mee? Wat, wat waren dan zijn specifieke punten... waardoor hij zich ineens onderscheidde? Uh, Riep je ineens, ik, ik wil me weer op Rusland gaan richten. Of zei hij, onder mij komen we binnen twee jaar in de Europese Unie. Waar kwam hij mee? Hij heeft vooral een heel populistische agenda. Zijn, zijn leus nu bij de verkiezingen was ook president van het volk... en niet van de politieke partij. Hm. Ja, ja. En um, hij uh, beschuldigt de zittende regering dat, uh, uh, dat ze corruptie in de hand werken. Uh, dat ze um, Servië niet... Uh, uh, ja, moderniseren, dat de economische situatie slecht is eigenlijk. Alle kaarten die ze nu hebben in een algemene slechte politieke, sociale en economische situatie speelt hij tegen de zittende regering uit. Ja. Zonder dat heel erg concreet te maken. Ja. Dus het is, nou ja, nu wordt Tadic als de democraat pro-Europees neergezet versus Nikolic, mm. de, de nationalist. Maar dat is waarschijnlijk maar, simpel. Nou ja, ideologische verschillen. Ik heb net verkiezingsprogramma's zitten vergelijken. Die nee. zijn er eigenlijk niet. Nee. Even kijken, het gaat er om, niet om wat iemand zegt, maar het gaat er eigenlijk altijd om wat iemand doet. En hij doet eigenlijk twee dingen. Deze Nikolic, hij gaat eh, naar het congres van de partij van Poetin in, in Rusland. Mm. Dus daar gaat hij lekker de, de, de dingen aanhalen. Aan, aan de andere kant heeft hij, of hij, ik neem mij aan dat hij erachter zit, de hoofdaanklager van het joegoslavië meneer Brammerts, uitgenodigd. En die is daar nu in Belgado, en daar krijgt hij uitgelegd hoe het nou in Jezus naam kon... dat in dat tijdraden van Karadzic en Bladitsch... zolang uit de handen van de autoriteiten konden, konden blijven. Hoe moeten we dat nou lezen? Ze beginnen met dat laatste. Wat een toeval, hè? <laughs> ja, ja, precies. Toeval bestaat. Nee, ja. Nou, in dit geval <laughs> lijkt het me wel niet. heel sterk. Maar ja, het waarschijnlijke scenario is dat er uh, uh, wel wat bekend was... over het verblijf van... Karadzic en Mladic, de schuiladresse. En dat er nu ook in samenspraak met de andere partij... een uh, lagere official wordt opgeofferd. Mm -hmm. uh, en dat Nikolic een gebaar kan maken naar Europa. Overigens ja, is hij helemaal niet zo anti-Europa. Zijn partij was net zo pro-Europa als die van Tadic. Dus, mm -hmm. ja. en Nog En hij steeds. heeft ook met Poetin... Ja, met Poetin uh, uh, wou die praten, maar ook met Merkel heeft hij ook gezegd maar dat hij uh, wou spreken. Zijn ze inderdaad nog steeds wel zo pro-Europa, of in elk geval niet anti-Europa? Europa zelf staat er natuurlijk helemaal niet goed voor. Wie zou zich daar op dit moment bij aan willen sluiten? En bovendien heeft Europa natuurlijk houden. niet ontzettend veel tot nu toe geboden aan Servië. Ze hebben voornamelijk enorme drempels opgeworpen. Heel lang he, allerlei eisen gesteld naar aanleiding van die oorlogsmisdadigers. Ze hebben, zich, ze, hebben ze niet echt heel welkom gevoeld. Nee, Serviërs zitten heel erg met het gevoel dat zij de paria van een internationale gemeenschap zijn, al sinds de tijden van Milosevic. Uh, en de harde opstelling uh, van Europa ten opzichte van de toetreding, dat versterkt dat sentiment heel uh -huh. erg. Uh, dus uh, eerst was een harde eis dat die oorlogsmisdadigers uh, uitgeleverd zouden worden. Nu speelt de kwestie Kosovo uh. Uh, en dat is een nieuwe eis die op tafel ligt. En uh, dat is natuurlijk een heel pijnlijke en uh, precaire kwestie voor Serviërs. Geen enkele politieke partij zegt wij gaan uh, Kosovo uh, weggeven. Hè? Mm -hmm. Kosovo wordt door de Serviërs gezien als een provincie van hun land... en door de rest eigenlijk van de internationale gemeenschap als een autonoom gebied... wat gewoon op zelfstandig verder moet kunnen. Precies. Ja, als een protectorat. En, en is dat dan een politieke daad van deze Nikolic om naar Rusland te gaan? Zoekt hij daarbij ook steun voor zijn standpunt rond Kosovo? En wil, betekent dat dus eigenlijk dat hij zich gaat opstellen anti-autonomie voor Kosovo en dat hij daar dus niet gaat bewegen? Het lijkt me sterk dat er nu welke politieke scenario dan ook bestaat waarin Kosovo bij Servië blijft. Dus mm -hmm. dat, dat alle partijen verklaren Kosovo is een deel van Servië is vooral ja. retoriek, omdat iets anders zeggen is politieke zelfmoord. Maar legt, hij zich, maar legt hij zich daar echt bij neer, of niet? Maar ik kan me voorstellen dat het nu wel interessant is om uh, op alle andere punten uh, invloedssfeer van Rusland uit te mm -hmm. proberen uh, en te kijken of. Uh, nou ja, Tito deed het destijds ook. Hè. Tito had het Oost -Oosten Oosten ver versus, versus, ja, uh, beide kanten, Versus Westen. Maar de spanningen zijn er nu <laughs> heel anders. Uh, en, en de positie van Servië is uh, eigenlijk nog veel zwakker dan toen. Hoe staat Servië daar economisch voor? En wat betekent... Uh, hoe belangrijk is het voor Servië om lid te worden van de EU? En hoe eventueel rampzalig dat het niet door zou gaan? De economische situatie is echt rampzalig. Uh, werkloosheid is enorm gestegen. De werkloosheid is nu ergens in de in 20%. Er uh, zijn 650.000 mensen werkloos. En 400.000 daarvan zijn in de periode Tadic nog bijgekomen. Mm -hmm. Dus Tadic wordt beschuldigd als uh, iemand die niet op een goede manier Servië economisch bovenop kon helpen. Die Economische dus... crisis daarbij er natuurlijk niet. Nee. Maar, uh, dat wordt hem voor een deel wel aangerekend. Uh, en... Ja, waar Tadic minder verantwoordelijk voor wordt gehouden, is dat er publieke instituties en media, een publieke sfeer in Servië, is zeer zwak. Mm -hmm. En dat is iets wat wel structureel zou moeten veranderen en verbeteren. En, en heeft gezegd, deze, deze Nikolic gezegd dat te gaan doen? Ongetwijfeld gezegd? Hij heeft dat gezegd dat zij vooral tegen corruptie zou willen uh, mm. strijden, want corruptie is enorm. Hoe gaat het... Uh, nou, gaat... Even, even, even, nog, even ja? voortzetten. Wat betekent uh, het als uh, uh, hij zich toch als een nationalist ontwikkelt... en uh, met Kosovo bijvoorbeeld de verkeerde dingen gaat zeggen uiteindelijk... wat betekent het als Servië niet lid van de EU wordt? Ja, dat is zeer de vraag. Ik denk niet dat er een, een scenario op dit moment is voor Servië... als het niet lid van de EU wordt. EU wordt. Hè? Dat, dat, dat is een mee. beetje het probleem van deze politieke impasse. Hè? Want uh, toetreding voor Europa betekende in de jaren negentig uh, een veel meer rooskleurige toekomst voor de landen dan nu met ja, de economische tuurlijk. crisis en uh, met, met de EU-crisis. Ja. Uh, en toch is er niks anders dan dat. Hè? Mm -hmm. er, is, er is geen politiek alternatief. En dat is, dat is iets wat, wat, wat in Servië heel erg zichtbaar wordt. Wordt het eigenlijk uh, makkelijk om. Om, om een uh, regering te vormen, om Servië bestuurbaar te krijgen nu. Want hij heeft dan nu al gewonnen. Maar de partij van Tadic, samen met de socialistische partij in het parlement... hebben een grote meerderheid en hebben een soort coalitie. Ja, ze waar, hebben eerst waar... een soort coalitie gevormd. Is, is niet meer nu? Maar er waren, er waren ook parlementsverkiezingen en presidentsverkiezingen. Mm -hmm. uh, en nu heeft Nikolic uh, zijn uh, uh, tweede vrouw van de partij... Mm -hmm. uh, naar voren geschoven als de mogelijke premier. Dus uh, ze hebben gezegd... wij zijn de grootste partij... Uh, bij de parlementsverkiezingen geworden. En hij geeft haar een mandaat... om te proberen de eerste coalitie te vormen. Mm. Dus er is ook bevestigd... dat zij ook met die socialistische partij... voormalige partij van Milosevic hebben gepraat. Die hebben de sleutelfunctie. Want ja, ze dus hebben nu een ja. enorme luxe positie. Mm -hmm. Want ook de man, de voorman van die partij... wil premier worden. En het zou best wel kunnen dat ze dat moeten weggeven... en anders krijgen ze heel veel ministerposten... want ze zijn ongeveer de helft van die grootste ja. partij. Als we met die socialist in zee dat was wel de partij van Milosevic inmiddels overleden... Uh, betekent dat voor jou persoonlijk nog iets? Nou, ik moet zeggen dat die partij van Milosevic... die, die stelt ideologisch gezien eigenlijk niet meer zoveel voor. Hm. Uh, het is eigenlijk eerder een soort leegte dat gebleven is... Uh, want Milosevic, dat was echt een soort duidelijke vijandsbeeld. Mm -hmm. Daar konden we met z'n allen tegen vechten. Mm. Uh, en, en nu is het vooral duidelijk dat met het verdwijnen van partij van Milosevic... en ook eigenlijk van het communistisch regime daarvoor... Uh, een soort ideologische gat is ontstaan in het links in Servië. Het uh, dat is, dat is nu heel erg onmogelijk om een, een soort sterk links verhaal neer te zetten in Servië. Mm. Omdat dat verhaal heel erg failliet is gegaan. Ja. Dat is een beetje een ideologisch probleem waar Nederlandse partijen nee. ook nu mee zitten. Alleen dan tien keer erger. Maar heeft doet het, de, nee, ga je gaan. Doe het jou persoonlijk wat, wat er allemaal gebeurt? Want je schetst toch een, uh, een behoorlijk uh, naar beeld eigenlijk. En niet erg hoopvol voor de toekomst. Dus hoe zit jij daar persoonlijk in? Ja, nou ja, betrokken en afstandelijk tegelijkertijd. Ik woon in Nederland al bijna twintig jaar. Nee. Dus mijn leven is hier. Uh, en tegelijkertijd wonen mijn ouders nog in Belgrado. Ik heb nog heel veel vrienden in Belgrado. Ja. Voor zover ze niet ook naar buitenland zijn vertrokken. Ja, er is veel vertrokken, hè? Nou, van de mijn klas in... zijn er nog twee mensen in Belgrado. Ja. Er zit overal. Ja. Ja. Je hebt niet gestemd? Ik heb niet gestemd. Nee, ik wel. Ergens... Kom wel. Nee, ik sta nergens meer ah. ingeschreven. Okay. En ik wist niet van tevoren dat ik toevallig tijdens de verkiezingen... in Servië zou zijn geweest. Juist. En als, als het had gekund? Als het had gekund. Had je het geweten? Dan had ik wel gestemd, ja. Ja, als als ja, met, met de knijper op mijn neus voor Tadic. want ja. Tadic is niet echt een ja. hele goede. ben ik aan beter. <laughs> <laughs> waar, waar hebben we dat verhaal mee gehoord? Ja, ja. Dat, dat, dat is vooral het probleem met die passen. Dat er ja. niet echt een keuze is. En dat is ook tekenend De lage opkomst. Heel veel Blanco-stemmen. Er zijn 5% Blanco-stemmers geweest. Ivana Ivkovic, politiek filosoof, Service. Hartelijk bedankt. De villa is zometeen na het nieuws bij u terug. Tot dan.